Dit is het lokale Omroep Goorden nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Waar in de gemeente Goorden en Riel... wilt u de politieagenten van team Leidal... de boa's van de gemeente Goorden en de boswachters zien? Mensen rijden hier als idioten door de straat. De politie zou hier eens op snelheid moeten controleren. is een veelgezegd item in de straat. Hier zou de politie eens naar moeten kijken... of is dit nou echt iets voor de gemeente... De politie roept op, waar moeten wij zijn in de buurt? Waar in de gemeente Goorle en Riel? Op donderdag 8 juni 2017 staan de boswachters en agenten van politieteam Leidal... ...en de boa's van de gemeente Goorle in diverse gemeenten extra ter beschikking. Politie en gemeente stellen namelijk die dag van 2 tot 10 meerdere collega's beschikbaar... ...die deze dienst speciaal aandacht zullen besteden aan het probleem of het verzoek... ...wat door u op Facebook is aangedragen... U kunt reageren via de Facebookpagina van Team Leidal. Waar in de gemeente Goorle of Riel ziet u liever wat meer agenten of boa's? Het is slecht gesteld met de websites van politieke partijen in de gemeente Goorle en Riel. Veel websites hebben een katern actueel en daar vind je dan berichten uit oktober 2016. We hebben ze allemaal bekeken en één politieke partij komt goed uit de bus, dat is Proactief Goorle. Het laatste bericht op die website stamt van 10 mei 2017. Ik sprak met Bet van der Velden van Proactief Goorden. En hij legt uit waarom het bij hen wel goed gaat. Ja, een slechte zaak denk ik hè. Dat uh, sommige politieke partijen toch een beetje hun hoofdwebsite vergeten. Vindt u dat ook niet? Nou, of het een slechte zaak is, dan laat ik hen in het midden. Want hun moeten het zelf uitzoeken wat ze daarmee doen. Ja, En voor ons is het wel belangrijk dat het zo goed mogelijk up-to-date blijft natuurlijk. Dus dat vind ik dan zelf wel heel belangrijk. Nee, inderdaad. Dan hadden jullie ook een uh, bepaalde manier, hè? want jullie houden de website goed bij en ook de Twitter en de Facebook. En dit wordt ja, door jullie leden zelf bijgehouden, had ik dat goed begrepen? Ja, we hebben onze fractievoorzitter die houdt uh, Facebook bij, zeg maar. En, uh, en twee andere leden doen de, doen de website bijhouden. Politieke partijen in de regio goorden die het slecht doen op hun website zijn bijvoorbeeld het CDA. De Socialistische Partij, Lijst Riel-Goorle en ook de VVD en de Partij van de Arbeid brengen het niet goed vanaf. Het slechtste uit de bus komt Lijst-Kouwenberg. Daar staat een bericht op, onder actueel, uit 2012. Tot besluit het weerbericht. Het is warm in de regio Goorle, 28 graden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Vannacht koelt het af naar 15 graden. En morgen is het bewolkt en trekken er buien over het land. Tot zover het lokale Omroep Goorden nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorden.nl